10 uur. De Radio 1 Sportszomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Bram Moscovits hoort u zo. Hij moet bij de tuchtrechter verschijnen. En natuurlijk onze quiz tijd voor tijd. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. Pakistan heeft twee belangrijke aanvoerroutes voor de NAVO vrijgegeven. Het bondgenootschap kan daardoor zijn troepen in Afghanistan weer bevoorraden.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 Na een ongeluk met twee Britse gevechtsvliegtuigen worden twee piloten vermist. Hun tornado's die storten ten noordoosten van Schotland in zee. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. En ook is onduidelijk of ze op elkaar zijn gebotst. Twee bemanningsleden zijn door reddingsteams met helikopters uit de Noordzee gehaald. De twee anderen wordt nog gezocht. De straaljagers en de bemanning waren gestationeerd op de Royal Air Force basis in Lossiemouth. In Wassenaar is de vroegere topman van KLM Jan de Soet overleden. Hij begon in 1961 bij de KLM als hoofd van de verkoopontwikkeling. In 1971 trad hij toe tot de directie. Van 1987 tot 1990 was hij er president-directeur. De Soet was ook commissaris bij onder meer Ahold en Martin R. Jan de Soet is 87 jaar geworden. De tour van Rabo-renner Maarten Cialinghi is na de vierde dag al voorbij. Cialinghi die brak bij een van de vele valpartijen vandaag zijn linkerheup... Hij reed de rit nog wel uit. Tjalingi wordt zo snel mogelijk naar Amersfoort overgebracht... om daar te worden geopereerd. Ook andere Nederlanders waren bij valpartijen betrokken... onder wie Johnny Hogeland en Lio Westra, die veel tijd verloor. De derde etappe in de Tour de France werd gewonnen... door de Slovaak Peter Sagan. De Zwitser Kancelara behoudt het geel. Toen besluit het weer. Droog en opklaringen. Wolkenvelden wisselen elkaar af. Morgen eerst bewolkt, maar in de middag meer ruimte voor de zon. Het wordt 24 graden aan zee tot 27 in het oosten.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 De Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder, Advocaat Bram Moscovic moet voor de tucht rechter verschijnen. Volgens de orde van advocaten heeft hij stelselmatig... contant geld aangenomen van cliënten zonder dat te melden. En dat had wel gemoeten. Want als advocaten contant bedragen krijgen van cliënten... die hoger zijn dan 15.000 euro, dan moeten ze dat melden bij de orde. Maar Moscovic zegt een goede reden te hebben. Mijn primaire belang is het belang van mijn cliënt. Daar sta ik voor. Op het moment dat ik dat zou doen... dan zou ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken. En ik voel er niets voor om een verlengstuk te worden... van een opsporingsapparaat. Daarom heb ik dat niet gedaan. Maar die regels zijn er toch niet voor niets? Nou ja, maar ik denk dat je ook nog kunt discussiëren... of die verordening rechtsgeldig is. En daarom wordt het ook een testcase. En daar zal de Raad van Discipline zich over moeten uitlaten. Maar als u dan laten we zeggen 50.000 euro krijgt van uw cliënt. Denkt u dan niet, uh, daar zit een luchtje aan? Nee, dat denk ik niet. Um, kijk, een strafpraktijk, een advocaat die een strafpraktijk heeft... is van een principieel andere aard dan een groot, chic kantoor... dat alleen uh, Shell als cliënt heeft. Dus je moet zelfs opletten dat je met die regel het niet onmogelijk maakt... om mensen bepaalde rechtsbijstand te geven. Maar straks bent u geld aan het witwassen zonder dat u het in de gaten heeft. Nee, want dat geld gaat gewoon naar de bank en er wordt belasting over betaald. Dus er is geen sprake van witwassen. Dus u bent het niet eens met die regel dat u dat moet melden? Klopt. Dat is één. Om reden dus dat ik uh, de belangen van mijn cliënt heb te beschermen en ook geen verlengstuk van het opsporingsapparaat wil worden. Maar uh, kijk, die regel is er, dat weet ik. Heel veel advocaten die kenden tot het tot vandaag het persbericht uitkwam, die regel, die verordening niet eens. En uh, wat ook nog geldt, is dat de handhaving daarvan... ik ben nu aan de beurt om het zo te zeggen... maar uh, dat zou ook tot een soort concurrentievervalsing leiden. Hoe bedoelt u dat? Nou ja, omdat ik er word op aangesproken, maar alle anderen kennelijk niet. U beweert dat heel veel andere advocaten dat ook doen, geld aannemen dat boven de 15.000 euro zonder te melden? Ja, nou, ik, ik, ik denk te weten dat euh, advocaten die een strafpraktijk hebben, uitsluitende strafpraktijk hebben, dat die zich ook cash laten betalen. Wat al helemaal niet mag volgens die verordening. Of omdat ze de verordening niet kennen, of omdat ze anders geen praktijk zouden kunnen voeren. En u bent nu de pineut? Nou ja, dat, dat moet nog blijken, want het wordt een testcase. Kijken wat de Raad van Discipline daarvan vindt. Waarom zouden ze dan juist bij u uitkomen? Ja, daar, dat, die vraag die mag u beantwoorden. Goed, u zou ook de jaarrekeningen niet op tijd hebben ingeleverd. Hoe komt dat? Dat klopt, dat heb ik te laat gedaan. En met mij een heleboel andere advocatenkantoren, grote advocatenkantoren ook. En dat is fout, dat is gewoon te laat. Want u heeft het te druk? Nee, dat is niet iets wat... Kijk, Ik ga de schuld niet op anderen afschrijven, maar dat is een kwestie van account, noem maar op. Maar dat is fout, dat, dat, dat, dat erken ik ook. Dat is ook, niet, dat is ook niet principieel. De orde heeft vastgesteld dat u in ieder geval geen... Uh belasting heeft ontdoken. Heeft u nog steeds een conflict met de Belastingdienst? Ja, dat is er nog. En daar zal over een enkele jaren waarschijnlijk uitsluitsel over overkomen. Maar ik ben blij dat de orde heeft vastgesteld in dat onderzoek... dat er niet gebleken is van een belastingontduiking. Voelt u zich uh, beschadigd door uh, wat er vandaag gebeurd is? Nee, kijk, als je een beetje aan de weg timmert... en een hoge boom bent in advocatenland... dan, uh, ja, dan weet je dat er op je wordt gelet... En, je kunt je de vraag stellen of het toeval is dat ze nou bij mij uitkomen... terwijl ik weet dat een heleboel andere advocaten die uitsluitend strafrecht doen... ook gewoon geld aannemen. Euh, ja, dat is nou eenmaal zo, hè. Ik denk dat dat geen toeval is. Dat zijn uw woorden. Ja, ik hoor, ik hoor het u bijna zeggen. Dan hoort u het me zeggen. Ja. U vindt dat dus? Dat weet ik niet, maar... Kijk, op zichzelf weet ik dat die verordening niet wordt nageleefd in die zin dat men niet bij alle strafrechtadvocatenkantoren... zo'n onderzoek instelt als bij mij. En de rest mag u zelf invullen. Dus als ik u goed beluister, dan gaat u het hoog spelen? Nou, dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk geen zin om het hoog te spelen. Kijk, dat deken zijn eigen verantwoordelijkheid heeft... dat het mogen duidelijk zijn. Uh, maar hij weet wel bijvoorbeeld waarom ik... Uh, uh, uh, een brief van hem wat te laat heb beantwoord... Hij weet dat. En dat is ook een goede reden. Maar goed, het is zoals het is. Ja, Bram Moscovic, de advocaat. In gesprek met verslaggever Litwin Gevers. Naar uh, Wimbledon nu, Marcel Mesker, Ja, het staat uh, op het punt om, uh, om te eindigen. Hè, als we renken. Ja, dat stond het er straks ook. Toen was het 5-4. Kon Azarenka voor de wedstrijd vieren. Er was er geen enkele keer in de problemen gekomen in de wedstrijd. En ja, wat krijg je dan prompt? Uh, twee breakpoints tegen. De eerste van de wedstrijd voor Pacek. En de tweede benutzen. Dus het werd 5-5. Maar ja, onmiddellijk slaat Azarenka weer terug. Die lijkt nu met 6-5. Serveert dus opnieuw voor de wedstrijd. Het is 15 Dus het is nog steeds niet gedaan. En zo zie je dat een wedstrijd uitserveren... toch altijd lastiger is dan je denkt. Je voelt iets van... Spanning. Degene die achter staat, die neemt wat extra risico. Die kan niet anders, die moet terugvechten. En dat doet deze Pacek. En je ziet toch weer de zenuwen toeslaan. Dan slaat ze een dubbele fout. Dat deed ze dus straks in die vorige game ook op breakpoint tegen. Ja, en dat valt me dan toch wel tegen, hoor. Van de nummer twee van de wereld. Die trouwens de nummer één zou kunnen worden. Beetje afhankelijk van uh, het resultaat ook van Agnieszka Radwanska. Want we weten in ieder geval dat Sharapova aan het eind van dit toernooi niet meer de nummer één is. Nou. Breakpoints nu weer voor Paschek. Het eerste wordt uh, weggeserveerd door Azarenka. Goh, dat is dan toch een, een matig eind van Azarenka. Die zo goed speelde in deze wedstrijd. Nu 30-40. Nog één breakpoint voor Paschek. Voor 6-6. Dus een tiebreak. Ja, dan kan er weer van alles gebeuren. Eerste set dus 6-3 Azarenka. Nou, kijken of ze nu de zenuwen een beetje in bedwang kan houden. Nou, die service niet best. Toch flinke meter uit. Ze zag er niet uh, heel goed uit. En uh, nu kijken of ze de tweede service in kan krijgen. Ze heeft dus al een paar dubbele fouten geslagen. Juist op die, uh, ja, zie je, spanning. Opgooi gaat. Mis, vangt ze opnieuw op. Je zou toch zeggen: er staat geen wind, er is geen zon. Het dak is dicht. Het is hartstikke laat hier op Wimmelden. Tweede service, daar komt hij dan. Hij gaat in de voorhand. Goeie return van Pasjak. Ja, en dan gaat die bal gewoon uit. Het is angst en beven voor Victoria Azarenka. En wat is dit toch raar? Maakt het wel leuk hoor. Het past in het plaatje van die vrouwenfinales. Ze zijn goed, ze zijn spannend, ze zijn vol strijd. En ook deze wedstrijd bevestigt dat weer. We zitten aan het slot van de tweede set. Het wordt een tiebreak tussen Azarenka. Zarenka en Pashek. Dan, uh, ja. Dan, ja, dan zeg je altijd, ja, dit jaar overleden. Ja, dat, dat is iedereen natuurlijk alweer vergeten. Dat was ja. anderhalve maand geleden. Maar 63 jaar oud was het dan Summer in the State of Independence. Goed, we gaan uh, afscheid nemen van uh, drie van onze gasten. Nienke die blijft nog even zitten. Want die gaat straks de top 5 doen voor de tweede keer in haar carrière. Het is uh, alweer een mijlpaal die je haalt, uh, Nienke. Ja, fantastisch, hè? Oh, ja. Um, Hans Buutke van, uh, van Fokker, nog eventjes. Ik vroeg mij af, jullie hebben een enorme uh, lobby natuurlijk in Den Haag. Heeft hij dan gefaald, vroeg ik mij af, als het zo loopt zoals het loopt? Nee, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat heel goed bekend is wat voor belangen er op het spel staan. Maar ik denk dat, wat ik net ook al aangaf, dat, dat het vandaag de dag vooral verkiezingsretoriek is. En daar, oh. daar laat het maar even bij. Dus voorlopig geen zorgen voor donderdag? Laten we eerst de feiten maar eens met elkaar onder ogen zien. Ja, Dus geen zorgen voor donderdag? Feiten heel belangrijk, denk <laughs> Moeilijk, ik. En dan, hè, ja, nee? en dan, verder, en dan ja. verder discussiëren. Ja. Ja, goed. Nou, goed. Laten we kijken. Laten we hopen dat het voor Nederland goed afloopt. Hoe dat dan uh, ook mogen zijn. Ja, en uh, Michiel Breedveld, heb uh, je die dag hier wel gehad uh, met, uh, met de PVV? Ben je morgen vrij? Nee, nee, nee Morgenochtend uh, is een eindredacteur die kwam zojuist binnenlopen. En die uh, doet heel erg haar best om mij morgenochtend, uh, ik geloof tussen 7 en 8, alweer uh, live op de zender te krijgen. Om, ja, uh, misschien dat ik. Uh, gedurende mijn nachts, korte nachtslapen nog wat inzichten opdoen over uh, ja, de PVV... En, en die vervolgens te delen op de zender. Maar of... zit je altijd dat ik over een follow-up bijvoorbeeld? Vanmorgen ja, op? goed kijk, ik zit nu natuurlijk hier, maar doorgaans uh, ga je natuurlijk toch informeren... kijken, uh, spreken met mensen, misschien dat dat inderdaad een ander licht op de zaak werpt. Um, nou ja, tot voordat ik hier in de uitzending kwam, uh, heb ik dat niet gekregen... Um, uh, ik begreep dat de Hernandez en Kortenhoeve... zouden bij Nieuwsuur uh, te gast zijn. Wellicht dat daar nog wat uitgekomen zou zijn. Uh, uh. Maar ze hebben afgezegd, uh, lees ik net op Twitter. Uh, ja. Dus ja, Nieuwsuur is ook wat minder interessant op ja. dit moment. Ja. Want daar zit Hero Brinkman. En ja, dat verhaal kennen we inmiddels wel. Ja. Ja, maar wel interessant Nieuws Wimbledon. Marcelo Mesker, matchpoint voor Azarenka. Ja. Klopt, 6-3 in de tiebreak dan voor Victoria Azarenka... die dus tot twee keer toe de wedstrijd niet kon uitserveren. Het is ook de eerste testpas in het toernooi. Nou, kijk of ze het eerste matchpoint haalt. Pacek zit goed in de rally, krijgt tijd. En ja, goede backhand zegt, dubbelhandig. Die backhand is sowieso een sterke slag. Het vuistje gaat nog omhoog. Ja, Lef heeft ze, bewonderenswaardig. Ze is 21. We gaan haar nog wel vaker zien, denk ik. Ze is nu al nummer 37 van de wereld. Maar ze doet het hier toch uitstekend op het centekort. Werkt het eerst... Eerste matchpoint dus weg. Maar het is nog 6-4 voor Aza Renke. Maar ja, we zagen eerder, die was niet zo steady op de surf. Nu komt de eerste service op het tweede matchpoint. Die gaat uit. Ja, gek, die service die hapert dus als het spannend wordt. Ja, dat zien we wel vaker in het vrouwentennis. De enige die dat eigenlijk niet heeft is Serena Williams. Die heeft een geweldige tweede service. En dat levert veel punten op. Nu weer een opgooi. Die wordt weer opgevangen. Dus die zit niet lekker. Rotson. Spanning in de arm. Tweede service. Daar komt hij dan. 6-4 dus in de tiebreak. Tweede matchpoint. Nou, Service is goed. Return goed. Voorhand Azarenka. Ze zit in de rally. Lekker bewegen. Voorhand Azarenka. Backhand van Pacek. Ja, daar liep ze onder voorhand heen. Heel gek. En goh, wat is Victoria Azarenka opgelukt. Het vuistje gaat. Ze haalt de halve finale. En ze verslaat deze Tamira... Paschek met 6-3 en 7-6. Een, een mooie kwartfinale. Veel strijd. Eh, spannend op het eind. En eh, zo haalt eh, Azarenka de halve finale. En daar zal ze het niet makkelijk krijgen hoor. Want eh, Serena Williams wacht daar in de halve finale. Die versloeg de titelverdedigster Petra Kvitova. Maar Victoria Azarenka is door tegen de Oostenrijkse Tamira Paschek. Arnold Bullaag, uh, we gaan afscheid van u nemen. Uh, uh, hopelijk komt u nog een keertje terug uh, met uw deskundigheid... als luchtvaartjournalist. Of ex-lucht. Nou, je bent er voor je leven luchtvaartjournalist als je het zo lang doet, toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Maar ik vroeg me af, want u heeft ook uw buffet. Ja, klopt. Wanneer gaat u zelf weer vliegen? Nou, dat heb ik laten verlopen omdat uh, uh, het, uh, het te kostbaar is in Nederland... om te gaan vliegen zelf. Oh. En als je het met... Mensen gaat doen die al een paar keer mee geweest zijn. Dan vinden die het ook te kostbaar worden. Dus dan is Ryanair of Transavia inderdaad goedkoop. <lacht> maar waar gaat de volgende vlucht dan naartoe? Van mij? Ja, ja, ik uh, niet meer, ik ga volgende week naar Berlijn. Naar Air Berlin. Oh. Uh, want dat is een andere prijsvechter die vanuit Düsseldorf opereert. Mm -hmm. En uh, Dus uh, blijft altijd uh, bewegen in de luchtvaart. Ja, hoe vaak, hoeveel vluchten maakt u dan gemiddeld zo ongeveer? In het per, laatste per, jaar dat ik vol, vol bij de telegraaf werkte... Toen heb ik 64 instapkaarten op Schiphol gehad. Ah. Dus ik ben 64 keer vertrokken. Hmm. En uh, ja. nou, daar gaan ze nu van verbouwen, denk dan ik. Kom ik terug, denk he? het, ja. Ja, dan kom je ook terug. Ja. Nou, nogmaals dank, uh, dank voor de komst. Graag gedaan. En graag uh, tot de volgende keer. Slecht ja, uh, nieuws kwam er voor Rabo. Uh, Helen. Ja, uh, het nieuws van uh, vanavond was niet goed. Rabo en Maarten Tjallingi heeft dus uh, op onfortuinlijke wijze de tour verlaten. Hij was betrokken bij een valpartij en brak daarbij zijn heup.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 ja, Maarten voelt dat zelf ook. Als renner voel je dat het gewoon goed zit en uh, dan is het des te, des te erger eigenlijk als je op zo'n manier uh, zeg maar de ploeg aan de ronde moet verlaten. Nou, hij is nu al onderweg naar Nederland hè? Ja, dat klopt. Hij is, uh, wij, hij is drie kwartier geleden vertrokken met onze dokter en met uh, Breuking. Uh, die brengen hem naar een ziekenhuis in uh, Amersfoort. En dat zal morgen ja, opnieuw onderzoek uh, plaatsvinden. En dan uh, zullen de specialisten wel beslissen wat er verder moet gebeuren. Ja, dat is de ploegleider van de Rabobank, Nico Verhoeven... Op, uh, over uh, Raborenner Martin Tjallinki, die dus zijn heup gebroken heeft. Nog uh, één competitie in deze uh, er wordt van, van alles wordt er gedaan, maar er is ook de strijd om de Floriade in 2022. Vier gemeenten hebben hun plannen ingediend. Almere... Groningen, Boskoop en Amsterdam. Op 1 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt om de 10 jaar gehouden. Het is een evenement waar gemeentes veel geld voor over hebben. Maar het eindigt vaak wel met een financieel tekort. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Een de stad staat in Bloei. Hoe ziet dat eruit? Vanochtend presenteerde Amsterdam zijn witboek. Dit is wel echt een geweldige kans om nou die verbinding tussen de grote stad. En het platteland ook Amsterdam wil de Floriade in de Belmer organiseren. 2022. De natuur in de stad. Vrij Kostel, verantwoordelijk wethouder. 22 miljoen euro zou de stad Amsterdam erin gaan investeren.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 Tijd voor tijd. Ah, Radio 1 Sportzomer is de mix van nieuw sport en lekker quizzen. Iedere dag zijn we op zoek naar het antwoord op een vraag waar alles draait om de juiste tijd. De vraag in tijd voor tijd vandaag was. Na nou, hoeveel tijd passeert de eerste renner? De laatste heuvel van de dag, die meetelt voor het bergklassement. Dat was, een stinker, hoor. Ja, was een doordenkertje, want de laatste heuvel was natuurlijk ook de finish van de derde etappe. Die werd gewonnen door Peter Sagan. En die kwam binnen in de tijd van 4 uur, 42 minuten en 58 seconden. Ja, niemand voorspelde de exacte, juiste tijd voor tijd. Maar twee mensen zaten er met 4 uur en 43 minuten, slechts 2 seconden naast. Melle Potter en Nel Hurks. Ja, ja. Helaas, voor Nel was Melle sneller... Snel. Helaas, voor Nel was Mellen sneller. Snelle hij, ging Melle als, dus uh, even, ja. hij ging als uh, 28ste over de, de tijd voor tijd finish. En Nel uh, stuurde als uh, 63ste in. Het prachtige tijd voor tijd horloge gaat dus naar Mellen. En dan is de grote vraag natuurlijk. Wie won er bij de presentatoren? Hm. Ere, wie ere toekomst? Herman, je zat er met 4 uur en 43 minuten. Twee seconden naast. Dat uh, vind ik knap. Ja. Drie punten in het uh, presentatorenpoeltje. Ik kan uh, door dat uh, bochtje. Hij, hij, hij deed nam nou een beetje een ruime bocht. Ja, als hij die, ja, die bocht anders had genomen, dan uh, had hij gewoon met jou rekening kunnen houden. Felix Meurders en ikzelf, oh ja. uh, die uh, werden tweede. Uh, wij voorspelden vier uur en 41 minuten. Ook goed hoor. En uh, voor, morgen, <laughs> voor morgen uiteraard een nieuwe vraag. Uh, Hoe lang doet de laatste binnenkomende Nederlander morgen over de etappe? Dus, dus morgen is er etappe, er komt iemand... Er dan komt de Nederlander als laatste binnen. Van de Nederlanders dus. Hoe lang doet hij erover? Nou, uh, meedoen en vooral teruglezen van deze vraag. Dat kan tot uh, ongeveer halverwege de etappe. Tot drie uur vanmiddag. En dat doet u dan op radio1.nl. Het nieuws nu wordt helder voorgedragen door uh, Gert Kluk van de NOS.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 De andere bereikte de top, maar meteen bij de afdaling maakte ze een val van honderden meters. Na een ongeluk met twee Britse gevechtsvliegtuigen worden twee piloten vermist. Een tornado stortte ten noordoosten van Schotland in zee. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend en ook is onduidelijk of ze op elkaar zijn gebotst. En de tour van Rabo Renner Maarten Tjallingi is na de vierde dag al voorbij. Er brak bij een val een van de vele valpartijen vandaag zijn linkerheup. En reed de rit nog wel uit. Hij wordt nu geopereerd. Dat waren de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Kenny van Hummel had het aan de stok met Mark Cavendish. En we praten met de vrouw van Johnny Hogeland. Maar wat kiest Nienke in de fragmenten top 5? Wow. De Radio 1 Sportzomer top 5. Dat wou ik zeggen. Zoals elke avond, een uh, top 5 mooiste sportmomenten. In deze radio 1 Sportzomer beurskenner Peter Paul de Vries haalde gisteren de strafschop van Alves tegen Portugal eruit. En hij zette daarvoor in de plaats de overwinning van Peter Sagan van afgelopen zondag. En met die aanpassing ziet de lijst er nu als volgt uit. Fragment 1. Motorlief de bal op ballon 2-0.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 5. Daar is de service, goed binnendoor. De return van Rus is er. Dan de voorend. Rus zit goed in de wedstrijd. voorend of goed in deze rally, moet ik zeggen. Goede bekkend van Aranska Rus. En ze heeft hem. Ze heeft hem. Ja. Wat een geweldig moment. Ze pakt hem. Geweldig. Aranska Rus zorgt voor een enorme sensatie hier op Wimbledon. Ja, Ninker de Jong. Moeilijke keus, moeilijke keus. Oh, ontzettend. Maar er uh, moet wat uit. Ja. Ja, en Balotelli ga ik er niet uithalen... omdat uh, Renate, daar zo, Renate Verhoofd daar zo heerlijk bij aan het schreeuwen is. Ik bedoel, dat het mag wel uh, bewaard worden voor het uh, jaaroverzicht, vind ik. Ja, dus dan uh, eigenlijk wil ik dan uh, Cristiano Ronaldo eruit. Dat was okay. mooi, ja. maar het EK is voorbij. Laten we doorgaan met de andere sporten. Maar ja, langzaam wordt die lijst uh, steeds minder uh, voetbal. Mm -hmm. uh, wat voor fragment komt er dan in? Ja, dan wil ik wel graag uh, de ruzie van Kenny van Hummel en Mark Cavendish... Okay. Ja, uh, de blik kun je natuurlijk niet op de radio zien. Maar uh, ik neem aan dat dat, uh, dat een lekker een stukje spektakel is. Altijd leuk, toch? Je ja, ziet voor, Kevin dus kijken van wie ben jij eigenlijk. Zie je dat? Ik dacht je dat je het mij <laughs> heel lastig kon maken. Hij schudt zelfs met zijn hoofd. Nee. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Het ook... ah, en toch is dit een goede actie van hem. Hij, hij is ja, hij erg krijgt, overtuigd van zichzelf. Hij krijgt een klein kwakje daar, uh, Kevin. Hij moet wachten tot Sagan hem voorbij is. Het is Boekmans, de Belg, die de sprint gaat aantrekken voor Van Hummel. Van Hummel neemt het dan over. Sagan komt er dan toch net niet aan. En is het Kevin? Die zegt, joh, wat dacht je nou? Ja, zometeen uh, krijgen we meer daarover. Dan horen we, dan horen we Van Hummel er ook over. En uh, Nieke, je, je gaat ze van dichtbij bekijken, hè? Ja, eindelijk. Uh, ik ben echt... Ja, vroeger wilde ik altijd in het Kinderen voor Kinderen koor zingen. En toen ik daar te oud voor werd, toen wilde, ik, wilde ik altijd naar de avondetappe En nu mag ik eindelijk naar de avondetappe en tel ik dus de nachtjes als een klein kind. Ja, want wanneer, wanneer schrijf je aan bij uh, Mart Smeet? Zaterdagavond. Dus dan is Bert Wagendorp er ook nog en Herman Wijfels. Dus ja. uh, lekker tafeltje. Ja, de etappe in de, in de Vogezen dan. Mm -hmm. ja. Ja. Ja. Was het verlangen zo groot uh, dat je het gevoel hebt, als ik bij hem aan tafel heb gezeten, kan ik rustig sterven? Ja, eigenlijk wel. Zo kun je het denk ik wel stellen. <laughs> en want ja, uh, beter dan dit wordt het waarschijnlijk niet. Maar ja, vraag me het over een half jaar nog een keer. Misschien uh, heb ik dan nog, iets, uh, nog een mooie droom Maar dit is wel echt uh, ultiem. Als ik op het eind die dat, dat glas rode wijn omhoog uh, tilt... doe je even je pinkie zo uh, ja, even ja. uitsteken. Nou, dat nou, mij, uh, ik wou net een giltje met haar afspreken. en Gewoon een, een, een, uh, een verdekt woord of oh, ja. zo in ja. Plopkap. Kun je plopkap? Plopkap? Plopkap. plopkap? plopkap. Oh, dat kan. Dat is ook nog een hele makkelijke. Ik dacht, je komt niet met iets heel obsceens of iets heel huishoudens. Uh... Dus ergens in het gesprek uh, bij Mart aan tafel ga je het woord plopkap, plopkap laten vallen. Kap? En dan, de dan denken wij van... Oh, ja. Ja, dat, en dat ja. doe ik zo met mijn vinger onder mijn oog zo van hey, Radio nee, 1. Nee, nee, nee, door? nee, alleen plopkap. Oké, ah. dus, ah. oké. Okay, okay. dus, dan wordt Mart boos. Leuk dat je hm. er was. Uh, graag bedank gedaan. Bedankt voor je bijdrage aan onze top 5. Nou, heel graag gedaan. Ja. Goed. Vanaf morgen vaart Wiel Maasen met een speciale actieboot tegen het rookverbod door de Belgische wateren. Eerder voerde hij actie in Nederland. En dat werkte, want uh, het rookverbod in kleine cafés werd uh, opgeheven. Wil ze, goedenavond. Goedenavond. Vanaf de boot? Vanaf het voordek van de boot uitkijkend over het Willemdok in Antwerpen. Ach, kijk, vrij uitzicht. De stoomboot. Ja, de stoomboot, ja. Of niet? Ja. ja. <laughs> okay. Of in ieder geval eentje met vette, vette diesel, want dat, uh, dat hoort er dan misschien wel een beetje bij. Maar wat voor boot is het? Nou, het is een, uh, wat dan heet, een Prince Home Ship. We zijn er tien van gebouwd in Nederland en dit is nummer negen. Ja, maar wat is nou verboden? Want nu begrijp ik het nog niet helemaal. Nou, het is uh, een, uh, ja, het is wel een huis als een schip. Oh. Dus er staat een, uh, een wit huis op, uh, wat je ook op vakantieparken kan aantreffen. Maar nou, dat is helemaal geïntegreerd met het schip. En uh, de modernste technieken zitten erin. Ja. Helemaal hydraulisch en, en uh, elektronisch aangestuurd. Dus ik zit gewoon met een joystick uh, te sturen. <laughs> wat grappig. Wiel, wat ga je met die boot doen? Ja, daarmee is de bedoeling dat ze daar uh, België mee gaan doortrekken. en verschillende steden aan gaan doen. Daar uh, cafés bezoeken en de cafébaas uh, ervan overtuigen. dat als ze samen één vuist gaan maken. dat ze dan straks uh, toch van het rookverbod uh, verlost kunnen worden. Ja, dus, dus een soort actie als, uh, als in Nederland is gebeurd. Is het een soort zendingswerk? Voel je het als zendingswerk dat je ook in België aan de gang moet? Nou, het is uh, sowieso een uh, wereldwijde strijd. Uh, als je kijkt wat in mijn netwerk zit, dan zitten daar uh, strijders tegen rookverboden in. Die variëren van uh, Hawaii tot uh, in Indonesië en uh, in uh, Nigeria. Als je varen met je bootje? Dat wel, ja. En, uh, dan heb ik wel een andere boot nodig. Een zeevaardig schip. Dat lukt met deze niet meer. Maar, maar ja. je ziet het dus echt als een, als een, een internationale uh, opdracht? En, kijk, de anti die of industrie noemen we het eigenlijk tegenwoordig al, omdat er zo ontzettend veel financiële belangen achter zitten, uh, die uh, is wereldwijd georganiseerd. En dat zijn wij inmiddels ook. Dus uh, we hebben laatst bijvoorbeeld een hele nieuwe site met alle andere feiten over uh, rookverboden en roken en meer roken hebben we in de lucht gebracht. Daar hebben we 25 mensen tegelijkertijd aangewerkt uit alle delen van de wereld. Hm. En uh, zo werken we dus uh, samen om... Uh, hier binnenkort via Horeca Claim Europa... ook in alle andere Europese landen... een soortgelijke acties op touw te gaan zetten. Ja, verwacht u nog tegenstand? Ach, die tegenstand zal er sowieso komen... als er een, uh, een uh, reactie gevraagd gaat worden van een Stivoren of van wat hier in Vlaanderen dan uh, de Vlaamse uh, Liga tegen Kanker is. Als je die vraagt van god, wat vinden jullie ervan... dan is het eerste antwoord altijd... Uh, nou, die worden gefinancierd door de tabaksindustrie. Oh. Terwijl dat er helemaal niet in zit... Nee, het is een solo actie die uit de hand loopt? Nou, het is niet zozeer een solo actie. Ik ben uh, bestuurslid van verschillende internationale organisaties, waaronder de International Coalition. Against Prohibition. Een hele mond vol. Uh, forces, uh, international, forces in Nederland. Uh, uh, Horoka België, Horoka Nederland, Horka Europa. Er zijn alle organisaties uh, die wereldwijd zich steeds meer gaan verzetten tegen het uh, totaria maken van de roker. Wie, uh, waar uh, in België uh, kunnen de cafébazen u morgen verwachten? Nou, morgen zitten we in Brussel. Dus uh, heel dicht uit vuur. Goede kans dat we zelfs bij het Europarlement uh, binnen zijn eind komen. Want ook daar hebben we onze supporters zitten. Gaat u dan een sigaretje en... opsteken binnen? Uh, dat doen ze zelf ook al allemaal daar in het Europarlement. Hè? Oh. Oh. Daar uh, hebben ze er ook bijvoorbeeld afgekondigd en later weer afge afgeschaft. Het Europarlement? Ja, het Europarlement. Ja. Parlement wel er vanuit de Europese Commissie al handen heldhaftige verhalen komen om Europa-wijd rookverboden te gaan afkondigen. ja. En doen ze het zelf niet? Goed, nou, uh, uh, Wielmaas uh, vaart naar Brussel om, om te strijden voor, um, ja, om eigenlijk tegen, tegen het rookverbod te strijden. Ja. Goede reis. Goede vaart. Oké, okay, bedankt. Hey. Dag, dag. dag. dag. Radwanska tegen uh, Kirilenko. Uh, die dacht van ja, maar die partij is toch uh, gestaakt. Nou niet echt, want ik hoor wat gekreun op de achtergrond bij Marcella. Ja, dat klopt, want oorspronkelijk stonden ze dus op baan 1. Nou, dat was de hele dag erop en eraf met al die regenpauzes. Uiteindelijk uh, moest de partij gestaakt worden bij 4-4 in de derde set. Kirilenko, Kirilenko op uh, 15-0 op eigen service. En uiteindelijk besloten de vrouwen in overleg met de referee... om te wachten op die partij van Azarenka... en die wedstrijd vanavond af te spelen op het centenkoord. Nou, zover zijn we. Het is inmiddels 5-4 voor de in Kirilenko... en 30 gelijk op de service van Ratwanska. De Poolse nummer drie van de wereld. Het kan dus ook nog snel gaan. Lange rally, voorzichtige rally. Voorhand hier van Ratwanska. Die komt met oh een netballetje heel kort. Zo verontschuldigt zich tegen aan Kirilenko... ...want ze komt nu op uh, 40-30, want het is natuurlijk kiele-kiele. En wat is dit moeilijk voor deze vrouwen om uh, na zo'n lange wachtpauze... ...dan de baan op te komen en dan meteen de beslissende punten van de wedstrijd te spelen. En we spelen hier wel om een halve finale van Wimbledon. Radwanska, nummer drie van de wereld, vijf keer een kwartfinale van een Grand Slam gehaald. Zeven keer een vierde ronde van een uh, Grand Slam gehaald, maar nooit een halve finale. En hier wordt ze gepasseerd, het wordt dus uh, 40 gelijk... En, uh, we zitten nog steeds heel dicht bij het eind, want de Russin Kirilenko heeft nog maar twee puntjes nodig. Radwanska strijdt dus samen met Azarenka voor de eerste positie van de wereldranglijst. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook wat extra druk op de schouders legt van uh, de Polsen, Die overigens wel 5-2 voor staat in onderlinge ontmoetingen tegen Kirilenko. Nou, ook een uh, nerveuze opgooi daar van uh, de Polsen. Dan komt de eerste service. De service over het algemeen niet zo heel goed. Maar hier dan toch een geweldige ace. Nou, dat is knap als je dat uh, kan doen. Hij is niet hard. Maar hij is wel heel goed uh, geplaatst en uh, haar uh, hele familie uh, applaudisseert. En dat kan ze wel gebruiken, want zij behoort deze wedstrijd te winnen. Staat onder druk voor die eerste halve finale bij een Grand Slam. Maar moet hier eerst nog op 5-5 zien te komen. Het is voordeel, de rally is aan de gang voor het Radwanska. Er zit niet zoveel power in hoor, maar ja, ze mist bijna nooit Radwanska. Kirilenko die slaat wat harder, met meer uh, risico. De backhand van uh, Kirilenko. De backhand, oh die slice, die uh, komt ze heel gemeen onder Radwanska. Ja, die is handig, die heeft wel goed balgevoel. Nu uh, Kirilenko aan het net en dan wordt ze gepasseerd door uh, Radwanska. En dat betekent dat het 5-5 uh, is in de derde set in deze allerlaatste partij van de dag en de allerlaatste kwartfinale bij de vrouwen. Ja, daar ben ik. Ik ben benieuwd of we het nog gaan halen voor 11 uur bij uh, Leiden wielploeg. Kan Wout Pools met de beste omhoog. Hij moet uh, later deze ronde zijn moment kiezen. Vooralsnog is het aan de Sprinters. Bijvoorbeeld aan Kenny van Hummel. Hij had vandaag een accafietje met Mark Cavendish. We hoorden het net al in de top 5 voorbij komen. Steven Dalenboot ging langs in het hotel van Vakant Soleil. On paper uh, seems to me. Vous avez les clés. Today let's go. Het is een beetje een sullige Franse badplaats. Le Touquet Paris-Plage. 6.000 inwoners, maar vanavond slapen hier veel wielrenners uit de Tour de France. Waaronder de ploeg van Vacant Soleil. In het hotel wil ik vanavond antwoord op twee vragen. Zometeen... Kenny van Hummel en Mark Cavendish. Wat gebeurde daar vandaag nou precies in die tussensprint? En de andere vraag, hoe goed is Wout Pools? Wout Pools. Ik voel me wel goed. Het ging lekker en uh, gelukkig overeind gebleven. Ik werd nog twaalf in de sprint, dus uh, dat is goed. Ja, dat is iets wat, je, wat bij iedereen, eigenlijk bij alle klasse ook door het hoofd spookt. Hè? Overeind blijven. Ja, vooral vandaag was het echt uh, super hectisch. Van, uh, vanaf de start tot, tot, tot de finish eigenlijk. Ik denk uh, drie grote valpartijen in de finish viel mijn kaart, van ons toch, uh, daar reed nog bijna over in, dus, uh, dus ik was blij dat ik gewoon op de fiets ben gebleven. Maar ik voelde me onderweg ook wel goed op de klimmen, dus uh, dat geeft wel uh, wat vertrouwen. Ja. Ja, had, je, had je stiekem gedroomd van, uh, van hier als eerste boven komen? Ja, daar droom ik elke etappe eigenlijk wel van, maar uh, ja, ik denk dat ik uh, in de bergen dadelijk toch uh, meer mijn kansen uh, ga krijgen. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we het zien. Je bent al bijna verder dan je ooit bent gekomen hè, in de Tour de France. Ja, nog een paar dagen, dan heb ik een nieuw record. <laughs> Hoeveel dagen was het ook alweer? Uh, ik denk een dag of zeven of zo. Ik weet niet wanneer die rustdag was. Dus, uh, dus ja, als ik de rustdag heb gehaald, dan, uh, dan ben ik hem voorbij. En dan op naar het antwoord op die andere vraag. Wat gebeurde er nou tussen Cavendish en Van Hummel? Voor die vraag moeten we even naar buiten toe. Vanuit de lobby naar de bus van Vakantse Leij, die uiteraard buiten staat. Uh, in die bus zit Kenny Van Hummel, als het goed is. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat nu uh, Michel Cornelis er voorbij komt lopen. De ploegleider samen met Jean-Paul van Poppel. Compleet in strak trainingspak. Ze gaan hardlopen. Nu, nu, nu gaan de echte mannen sporten. Kijken of ik het wiel kan blijven bij uh, Van Poppel. Uh. Een stukje hardlopen. Doen jullie dat elke dag? We zijn gisteren begonnen. Dan heb je nog geen spierpijn? dus we gaan het elke dag proberen. Je hebt ook, uh, nou, hij ziet er afgetraind uit hoor. Nou, dat niet echt. Hè? <laughs> maar, maar misschien in Parijs wel. <laughs> Oké. Okay. Okay. Met dat rolkoffertje achter zich aan komt Kenny van Hummel de bus uit. Wat gebeurde er nou in die, uh, in die tussensprint? Ja, ik zou het echt niet weten. Ik heb gewoon een, uh, een sprint gereden om, uh, om die punten te pakken. En uh, voor de rest uh, is er in mijn ogen niks gebeurd. Nee, nou, Cavendish die, die dacht volgens mij dat, er, uh, dat jij van je lijn afweek. En zo leek het ook wel een beetje hoor. Is dat zo? Vond je dat? Oh. Ik vond het zelf niet zo. Christy ging sprinten aan en ik ging hem rechts passeren. En uh, ja, vanaf toen ben ik gewoon naar dat vlot uh, gesp gesprint, naar de, naar de finish van die uh, punten sprint. Uh, hoe dan ook, um, Kevin is raakt een beetje opgesloten. K kwam jou links nog weer voorbij. Mm -hmm. En ook hard. Hij keek jou aan, hè? Iedereen mag mij aankijken. <laughs> maar dat is toch opmerkelijk in een volle sprint. Ja, dat moet hij weten. Ja, ik, uh... Kik je hem ook aan? Ja, tuurlijk. Ik heb, ja, waarom niet? En wat zei hij toen? Dat weet ik niet. Ik, uh, ik moest gewoon lachen om die reactie. Hij was meer een beetje aan het bladderen. En, uh, ik, uh, ik moest er een beetje om lachen. Ik wist, niet, ik, ik wist eigenlijk niet echt goed waar het om ging. Ik heb het hem al een paar keer dit jaar zien doen. En eigenlijk dat ik dacht ik Ja, er is eigenlijk niks of weinig aan de hand Ja, Ja, hey, kom op. We zijn geen kleine kinderen. en We zijn hier in de Tour de France. En... Uh, iedereen die rijdt hier een sprint en uh, nou ja. Of is het een beetje zo dat de wereldkampioen uh, Spatjes krijgt? Nee, nee, nee, nee. Hij, ik heb heel veel respect voor, uh, voor uh, meneer Cavendish en uh, dat zal ook zo blijven. Na, ook na dit incident. Dus, uh, wat ik overigens eigenlijk geen incident vind. Nee, want jij zegt ik uh, weet helemaal niet van mijn lijn af. En, uh, Cavendish reageerde gewoon een beetje overtrokken. Maar als je dat zegt, als jij niet van je lijn af weet, dan nou reageerde hij toch een beetje overtrokken. Nou ja, ik, uh, ik blijf bij mijn mening dat ik niks verkeerd heb gedaan, dus... Uh, nou. Sprok je trouwens wel van hoe hard hij over je heen kwam? Ik voelde hem op een gegeven moment komen en uh, ik voelde zelf ook dat ik heel ietsje stil viel. Dus, uh, maar hij kwam wel hard, ja. Hij heeft wel denk ik vertrouwen naar gisteren gekregen, ja. Is dat demotiverend? Nee, zeker niet. Nee. And then... Sometimes I'm sometimes Ja, van de mannen van de Vacan Soleil gaan we naar Londen, naar Wimbledon. Marcella Mesker, hoe gaat het met Radwanska en Kirilenko? Nou, uh, Jocho, mooi op tijd, want het wordt matchpoint voor Agnieszka-Radwanska. Ze staat 6-5 voor in de derde set, 40-15 nu op eigen service... En dat betekent dat ze voor het eerst in haar carrière een halve finale kan halen van een Grand Slam. Ja, en als je in de race bent voor de nummer 1 positie op de wereldranglijst... dan mag dat ook wel, zou je zeggen. Nou, kijk of ze hem haalt. De service is goed. De return is ook goed van Kirilenko. Korte cross, nou ook niet zo kort, maar de voorhand van Radwanska. Dat is misschien de mindere slag dat Kirilenko daar naartoe gaat. En dan miste de Russin. En dus is het eerste matchpunt uh, raak. Radwanska haalt de halve finale. Grote feestvreugde op de tribunes bij haar familie, coach, vrienden. Zusje Ursula, die uh, tennist ook, goede speelster. En uh, hier wint Agnieszka Radwanska... Die vierde kwartfinale bij de vrouwen van Maria Kirilenko. Nou, het was me het dagje wel voor haar. Baan op, baan af op, uh, baan 1. Wachten, wachten, wachten. En uiteindelijk uh, wordt dat wachten dan beloond. En staat ze in de halve finale van Wimbledon. En is ze samen met Azarenka dus nog steeds in de race... voor de nummer 1 positie op de wereldranglijst. Nog even te kijken tegen wie ze dan speelt. Nou, in de halve finale tegen de Duitse Angelique Kerber. Je zou zeggen een open wedstrijd. In ieder geval een uh, debut in de finale van een Grand Slam. Onderin zitten Serena Williams en Victoria Azarenka. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... De vrouw van? Nou, de vriendin van Johnny Hoogeland. Gerda Koops, die bellen we iedere avond rond deze tijd. Zo is het, toch, Gerda? Ja, dat klopt. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Ja. Nou, ik hoop tot Parijs. Ja, maar ik vroeg eigenlijk hoe lang je nog de vriendin bent en wanneer je zijn vrouw wordt, misschien wel. Ja, dat weet ik niet. Nee. Mm. Oké, okay, goed. Nou, dat uh, misschien wel tijdens de tour dat je een sms'je krijgt of zo. <laughs> ja, wie weet. Zeg maar even over de koers van vandaag. Heb je het gevolgd? Ja. Heb je het gevolgd? Heb je, heb je gehoord van Chalingi trouwens? Uh, ja, dat las ik net op internet. Die is heup gebroken. Ja, niet te geloven hè? Dat ook... Nee, ja, nou, wel echt karakter dat hij dan nog wel naar de finish fietst. Ja, maar ik weet niet helemaal, weet je, volgens mij gebeurt het vlak voor de finish, of niet? Of, oh, uh... nog nou, nou ja, ik heb nog het helemaal niet gezien. 40 kilometer toch nog, oh. Oké. Okay. Maar ja, toch. Ja, toch, nou, uh, het is echt een uh, karakter als je dan met gebroken heup uh, door kan fietsen. Ik las dat hij met zijn rechterbeen, geloof ik, het ging compenseren en dat hij maar op een gegeven moment aan het één been fietste. Nou dan, ja, uh, yeah. yeah. het is vervelend. Ja, en, en uh, uh, over jouw vriend, Johnny, die, uh, die kwam als 154ste over de streep vandaag. Uh, 7,5 minuut achter Sagan, uh, hoe kwam dat? Ja, valpartij, hè. Er is twee keer gevallen. Niet erg, maar uh, ja, iemand reed tegen zijn benen aan. En op een gegeven moment was ze de berieur af. Dus dan heb je pech en dan kom je in een groep. Ja, maar er was veel gevallen, hè, vandaag? Ja, er was heel, was heel veel gevallen. Ik zat op mijn werk te kijken en op een gegeven moment riep mijn collega... Een valpartij, een valpartij. Nou ja, dan uh, kijk je wie erbij liggen. Ja. En toen werd er inderdaad geroepen dat Hoogland er ook bij lag. En dan zit je wel even te kijken van, uh, oh jee. En, en zie je hem dan ook opstaan? Of, of als hij dan niet in nee. beeld is, hoe, hoe, hoe, hoe kom je erachter dat hij in orde is? Ja, het was gewoon, via de teken keek, het werd op een gegeven moment gewoon gezegd dat ze allemaal in een groep zaten. En dat, uh, dat er geen erg was, dus dat scheelde. Hm. Geen erg, ja. Dat is ja, mooi. Geen... Dat, dat is Belgisch volgens mij niet. Ja, ik woon een paar in België, dus op een gegeven moment heb je van die woorden. Ja. Ja. <laughs> Neem je dat over? Ja, maar goed, uh, de, uh, heb je hem nog gesproken? Is hij ge geschrokken van die valpartijen bijvoorbeeld? Uh, nee, nou ja, geschrokken niet, maar het is toch altijd Engels gevallen wordt. En als je het niet verwacht... En uh, het was nu geloof ik best wel voor in het peloton. Dus ja, als, je dan, als er een grote groep valt, kun je er onmogelijk omheen. Dus ja, dan schrik je altijd. Heeft hij nog schade verder aan zijn lijf? Ja, hij had uh, last van zijn kaart en er was iemand tegen aangereden. En hij heeft zijn hand een beetje geschaad, maar voor de rest uh, viel het mee. Hoe nou was Gelukkig. de moraal? Moraal was goed. Ja, moraal was goed. De benen voelden goed, dus uh, dat is alweer positief. Ja, voorlopig dus uh, wat, dat betreft, uh, wat Johnny betreft geen, uh, geen zorgen. Nee, nou, geen zorgen. Nou, je zei al, je hebt het elke keer goed gehad. Uh, want we houden natuurlijk ja. een toto bij wat jouw voorspellingen betreft. <laughs> Tot op heden gaat het hartstikke goed, want je had al voorspeld dat hij niet zou aanvallen. Dus uh, nee. nou, vertel even, wat gaat hij morgen doen? Ja, morgen, ik denk het ook niet, want het is morgen natuurlijk langs de kust. Dus ik denk dat het, uh, ja, daar een beetje... Uh, waaierij? Ja, waaierij inderdaad, groepen. Maar ja, goed, het kan ook zo zijn dat de sprint goed zit, dat het toch nog een massasprint wordt. Dus ja. ik denk het niet. Nee? Nee. Ik denk dat we nog even een weekje moeten wachten. Oké, okay, dus. Uh, vol... precies, ze weet meer hoor. Ja, precies. Uh... Ik, ga, ik, ga, ik ga hem <laughs> nog niet invullen voor morgen. <laughs> nee, dat zal ik ook niet doen. Nee. Goed, uh, dankjewel Gerrit, wel Tristan. Okay. Goed aan ons. En ja. tot morgen. Yo, Dit was de dag op Radio 1. En wat speelde David Verheer, 30 jaar alweer, wat speelde hij goed tegen Del Potro? valpartij geweest uh, in het tweede deel van het uh, peloton. Daarbij een flik wat uh, vakantielei renners, de Nederlandse ploeg, dus we zagen Rob Ruigdaa liggen. Johnny Hogeland stond erbij, Lieve Westra stond erbij. Die konden allemaal wel weer op de fiets stappen. Het Nederlandse mannen-estavette-team op de 4 keer 100 meter mag toch naar de Olympische Spelen. We horen bij de beste 16 van de wereld en de, ja, we moeten tegen de beste 16 om in de top 8 te, 8, 8, 8 te komen. Dus so, ja, het is een beslissing. Ik ben hartstikke blij daarmee.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 Nu gaat het taart, je omhoog, een kruisteken, een mooie gebaar, de chicken dance. Peter Sagan wint hier de etappe voor Hagen. E poi sono anche molto contento. Almeno grazie. Sì, mi dispiace per lui, e grazie. voglio dire così che ho vinto per tutta la squadra. Un pochino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 Nou, niet dat we de schrik voor hadden voor deze dag, want we hebben hem goed uh, voorbereid wat dat betreft. Een hectische dag met heel veel valpartijen. Um, hoe is uh, Argos vandaag de dag doorgekomen? Redelijk schadevrij, we hebben twee valpartijen uh, gehad. Het is Boekmans, de Belg, die de sprint gaat aantrekken voor Van Hummel. Van Hummel neemt het dan over. Sargant komt er dan toch net niet aan en is het Kevin Hij zegt, joh, wat dacht je nou? Hij is een beetje boos zelfs, Kevin is. nou. Ja, sprinten is sprinten. Ik had uh, gewoon goed een goed plannetje met, uh, met Chris gemaakt. En, uh, ik ging op uh, 200 aan of zo. En, uh, nou ja, ik stuurde hem gewoon uh, naar rechts om uh, Chris in te halen. Toen was het gewoon vol naar die streep. Dus ik weet niet wat hij uh, had. Dan kwam hij even langs zij. En zei hij even wat een soort boquito gedrag. Ja, dat is wel een goede vertaling ja.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 En vallen. En... Ja, nou ja het, ik hoor altijd... Het is een uh, nerveus rijden. Hè? De, de, de, het klassement moet even worden neergezet. En dan uh, wordt er wat geduwd en gekwakt. Ja. Misschien ga ik even bij hem langs morgen een bloemetje brengen. Ik vond trouwens dat Mieke van der Weij... Ja. dat jij een hele goede um, Peter Saganda deed. Uh, met, je, ja. met je handen zo. Uh, lastje, ja, Nordic Hawking. Een beetje het Nordic ja, dat ja, was een leuke ja Je moet natuurlijk iets doen om uh, op te vallen. Mm. He, met gebalde vuisten. Dat, is, uh, ja, dat hebben we nou zo langs wat wel gezien. Maar je hebt alleen maar die armen tot je beschikking. Dus ik vind dat hij daar heel creatief mee ja, omgaat. Als hij met zijn been iets gaat doen, dan, uh, <lacht> dan krijgen we een hele rare zegen. Nou, zo, je, je benen over je stuur leggen of zo. Dat, dat lijkt me ook nog wel leuk. Ja, een spectaculair. Jullie ja. gaan het vast niet over de PVV hebben zometeen? Nou, we hadden eigenlijk die twee, die twee afvallige heren uitgenodigd. Dat hadden wij ook geprobeerd. Ja, en die zouden ook naar Nieuwsuur komen. Maar ze hebben alles uh, afgezegd. Ja. Ik denk dat ze zo geschrokken zijn van zichzelf. Dus die komen niet. Maar we gaan het er natuurlijk wel over hebben. En dat doen we niet alleen met Hans Anders gaan vanuit Den Haag, maar ook met onze vaste PVV-watcher Rob Oudkerk. Ja, die is goed. Ja, want bij het oog ja. hebben we watchers, hè, dus het ja. CDA wordt gewatcht door Elsbeth Ettie. Nou goed, de PVV door Rob Oudkerk. En dat is natuurlijk wel iemand die, uh, ja, daar vast wel een paar aardige opmerkingen over heeft. Tenminste, daar hopen wij op. Mm -hmm. ja. Verder moet je nog meer weten? Ja, graag. We, ja, we gaan, uh, de cultuur uh, dus heeft bij ons toch ook altijd wel een plek. Een boek? Uh, een, een boek, ja. ja. Dit is het nieuwe boek van Dave Eggers. K kennen jullie Dave Eggers? Ja. Nee. Noem eens de titel. Wat is de wat? Goed zo. 10 oh, Mieke, <eel tien> oh, oh, oh, oh. ja, op behoorlijk. Daarom zijn ik op, ook Nee, Ik zijn voelde hem aankomen. Maar goed, in geval, hij heeft dus een, een, een nieuw boek. Hologram voor de koning. Daar gaan we over praten met de recensent van de Voskant, Hans Bouwman. En met collega okay, Peter Buwalda. Vijf. Hmm. Ik ga luisteren. Oké. Morgen om tien uur, Willemijn en Thijs. Goeienavond. Ja. Deze week, iedere nacht van twaalf tot half twee, zomernachten. Anderhalf uur lang live radio. Zonder onderbreking, zonder vragen, zonder presentator. Maar met het eigen verhaal en de muziekkeuze van één hoofdpersoon. Zomernachten, straks van twaalf tot half twee. Met als gastheer Martin Koolhoven. Filmregisseur en de maker van de eerste Nederlandse western. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.